Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Door heel Duitsland hebben boeren wegen geblokkeerd. Onder meer in Berlijn, Hamburg en Bremen. Ze zijn niet blij met bezuinigingen van de regering, vertelt correspondent Charlotte Waiers. De regering kwam eind vorig jaar vrij plotseling met een groot begrotingstekort te zitten en wilde bezuinigen. En een deel van die bezuinigingsplannen gaat dus over steun aan boeren. Bijvoorbeeld subsidie voor brandstof voor boeren. De regering wilde dat afschaffen. Nou, de boeren zijn er boos over, die zeggen dan kunnen wij niet meer concurreren met boeren in het buitenland. Niet alleen boeren zijn. Boos. Ook vrachtwagenchauffeurs doen mee met de acties, want de bezuinigingen raken ook hen. Rusland heeft opnieuw een reeks raketaanvallen gedaan op Oekraïne. Niet alleen op het front en in het oosten van het land, maar ook in het westen waren er explosies. Deel van de raketten kwam neer op huizen en een winkelcentrum. Minstens vier mensen zijn omgekomen. In een tuin in de Amerikaanse stad Portland is een vliegtuigonderdeel gevonden. Het gaat om een stuk romp dat afgelopen weekend tijdens een vlucht van een Alaska Airlines-toestel afvloog. Daardoor zat er ineens een groot gat in het vliegtuig en moest er een noodlanding gemaakt worden. Het paneel is zo groot als een koelkast, maar was een tijdlang spoorloos, nu is het dus gevonden. En nog meer vliegnieuws, want er is nog geen passagiersvliegtuig geland, maar toch is er nog eens dik 40 miljoen euro in Lelystad Airport gestoken de afgelopen drie jaar. En het vliegveld kostte al 200 miljoen. Vijf jaar geleden had het al af moeten zijn. Mensen zouden dan vanaf Lelystad naar de zon kunnen, maar de grote vakantievluchten zijn er nog niet geweest, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland. Het is de drukste luchthaven van Nederland als het gaat om de kleine luchtvaart. Niet meer zo druk als voor corona. Maar er wordt heel veel gelest en gevlogen. Maar die terminal die staat al vier jaar ingepakt in plastic. En um, ja daarbinnen is het, uh, is het heel erg stil. heb ik nog het weer. Bibberen met temperaturen rond het vriespunt. Een koude wind waardoor het nog frisser aanvoelt. Vanmiddag hebben we wel af en toe de zon erbij. Maar ja, je weet hoe dat gaat aan het einde van de middag. Dan wordt het weer donker. komende nacht kan het flink gaan vriezen. Min 4 in Friesland, min 8 in de Achterhoek. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dat is het voordeel als we zonnige hits gaan draaien, Roy. Ja, dat de zon ook gaat schijnen. Ja, echt. Ik wacht er al, hoor. Maar, heerlijk, heerlijk, ja. heerlijk weer ja, ja. op dit moment. Wel een beetje fris, hoor. Want Het gaat nog steeds kouder worden ook. Dus kleed je goed aan als je naar buiten gaat. In ieder geval voor de komende dagen. Joris Santana en Holdon eerst in het tweede uur. In daarin uh, Verburingen nog steeds tegen. Oh, mij leuk dat je erbij bent, Roy. Ja, ik vind het heel gezellig. Ja, ging uh, goed op, hè? Of dat ik nooit er... weg geweest ben. Nee toch? Nee. Inderdaad. Ben je weg geweest dan? Nee. Dat De, ben ik oh, oké. Okay. <laughs> Wat gaan we in de tweede uur allemaal doen, uh, Roel? Uh, ja, we gaan in ieder geval een interview uitzenden met Arjen van Dijk uh, van het gemeentehandelskoor, uh, want het Nieuwjaarsconcert vindt morgen plaats en uh, daar zometeen meer over. Uh, verder hebben we onze evenementenkalender. Uh, we gaan uh, even bespreken van wat er allemaal te doen is in ons mooie dorp en we hebben Pit report uh, voor komende, in uh, ieder geval zometeen en uh, nog veel meer.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 my life with someone like you I can't even lie En het viel me op, uh, Roy, dat je bij deze plaat ook gewoon de koptelefoon ophield. Ja. Dus volgens mij vind je het wel een leuke single, toch? Ja, nee, zeker. zeker. Louis Capaldi en Strange, dus dadelijk het zal uh, in het kort. Heel kort, wat gaan we ja. allemaal doen? Nou ja, in ieder geval met dit liedje, Twee Vingers in de Lucht, hè? Ja, oh, dat doen we zeker. <laughs> ja. mag hij nog eigenlijk, Ali B en Marco? Ik, ik zou het gewoon doen. Komt eraan. Het zijn. En de zon viel en met de maan.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 je hoofd, je kracht, niet in je schuld. Stekke handen in elkaar, anders we sterkt. Nee, we kijken niet toe, we gaan aan het werk wat we doen. Als ik kom, de impact dat zou ik spreken bij degene die de macht had. En nee, joh, hoe erg zou het zijn op de Balkan? de meeste mensen die stappen dat geen bal van? Congo, Kosovo en Pakistan, Sierra Leone, sudan en Afghanistan. Eritrea en natuurlijk Georgië. Het is oorlog van hier tot aan Bosnië. Zou je hart zich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 ik heb een gegeven die de man had. En hey, yo, hoe erg zou het er zijn op de balkan? De meeste mensen die stappen, het heeft wel van op, Kosovo, Kosovo, Pakistan, Sierra Leone, Sudan en Afghanistan. Eritrea en de Georgië. Het is oorlog van hier tot Afghanistan. Als er nooit meer een Zou je Het blijft gewoon een uh, geweldige single, hè? deze Marco Borsato. En uh, Ali je inderdaad. Ja, en en over, wat zou je doen? En over Wordchout gesproken met de streamers. Hebben ze uh, weer een hoop geld opgehaald voor Warcraft, Kijk, met, uh, met Kijk, dat zijn hele mooie berichten. Dus... Uh, ja, toch is het uh, initiatief, uh, hou je hem op maar, <laughs> die, uh, opgepakt uh, verder. Nee. Heel goed, uh, we gaan naar het uh, nieuws, want uh, ja, we gaan uh, weer uh, die kerstbomen. Hè? Jij ja. hebt er ook nog eentje in de kamer staan. Uh, ja, die nee, moeten zeker. natuurlijk heel snel weg, want uh, ja, die worden versnipperd uh, later. Uh, ja. Die gaan we inzamelen. Nee, die gaan we zeker inzamelen, want dat gebeurt op 10 januari. Waar Amsterdam al veel eerder begint, begint Zandvoort pas 10 januari. En ja, als je hem inlevert bij de ophaalpunten. die in Zandvoort zijn gecreëerd van Spaanlanden. dan krijg je in ieder geval een loodje. En van dat loodje kan je in ieder geval waarde-cadeaubonnen winnen van 5,10 euro. Of 10 euro. En dan uiteindelijk um, wordt... En, en je krijgt ook nog 50 cent trouwens. En, um, en uiteindelijk uh, wordt daar uh, ja, nummer, cijfers voor getrokken. En dan kan je die uh, bonnen in ieder geval winnen. Oké, okay, maar uh, mag je niet ouder zijn dan 15 jaar. Hè, als je nee, het, uh, loodjes wil hebben in de 50 euro cent... Nee, dat, uh, dat wel. Want anders ga je in ieder geval uh, volwassenen krijgen die met grote vrachtwagens... vrachtwagens gaan, uh, ja. en dan is Alsjeblieft, gewoon, hier is heb je de, de, de, de, de 3000. Uh, ja, is de gemeente Zandvoort, uh, Want vroeger toen ik in Haarlem woonde, deed iemand dat. Er ja. ging gewoon iemand, hup, vrachtwagen, hup, allemaal vol. En, en die wonen ook altijd de hoofdprijs. Dat was nooit helemaal eerlijk. Nee, je, en je ziet nu, het ook uh, bij die kinderen trouwens. Ik ja. zag ook reportages op tv. Ja. Die hebben echt uh, de hele tuin vol liggen met van die bomen. En dan komen ze met zo'n vrachtwagen en een uh, grijper. En dan komen ze die bomen weer ophalen. Ja, alleen één kritisch puntje heb ik dan. Ik begin wel ietsje eerder met deze actie, want uh, natuurlijk iedereen gaat nu zijn boom op, maar ik heb buiten gezien dat er al heel veel liggen en uh, ja, die kunnen al eerder weg dan. En die worden we weer opgehaald door Spaanlanden, gelukkig. Uh, dus, uh, dus dan hebben die kinderen geen kans om extra 50 cent te verdienen. Precies, dus, dus uh, ietsje eerder. Ietsje volgende eerder. Keer. Tipje. De Mooi. Slijf. En uh, <laughs> ja dat park start, he, daar, uh, ja. daar kan je dus, uh, je mee aanmelden hier in Salford als je uh, wil parkeren en als je bezoek hebt thuis en je meldt ze even aan via het kenteken. Maar dat is, ja, als, je, als je wat ouder wordt, wordt het toch wel een beetje lastig. Uh, ja, nee zeker. En ze hebben nu de mogelijkheid per 1 januari... dat je, um, dat je in ieder geval ook telefonisch kan aanmelden en afmelden. En um, ja wil je dat nou? Dat, dat kan via 033-247-3004. En uh, via dat telefoonnummer kan je het uh, in ieder geval bellen. En dan kan je het auto aanmelden of uh, afmelden. Mooi, dus uh, voortaan uh, niet meer alleen via de app. Nee. Maar ook, uh, ja, nou, ik zeg wel app, hè, maar het is uh, de website. Ja. Die kan je wel trouwens uh, even voor de mensen. Hè. Ik lees daar heel veel discussies uh, over: van uh, waarom is er geen app uh, van, uh, van uh, de website. Maar je kan er gewoon een snelkoppeling op je telefoon van maken. Dan heb je ook gewoon een uh, app. Een app inderdaad. En weet je wat ook leuk is? En al deze informatie is terug te vinden op uh, de ZFM uh, app. Over apps gesproken. Zeker. Nou, dank je wel uh, weer uh, voor uh, deze informatie. Zometeen gaan we het hebben over dat nieuwjaarsconcert... wat er morgen aan gaat komen, hoor. Ja, leuk. Uh, ja, in ieder geval, er gaan diverse koren optreden. Uh, en uh, dat en meer zometeen uh, hier op de Zandvers Radio. Zeker. Nou, het wordt een dag vol koren. En is de bakker ook blij mee. Zeker. Hey. <laughs> Een hele grote hit van uh, Alexander O'Neill. Die is juist op de Zandvoorts Radio. Dat was de single Criticize. We hebben het al een paar keer over het nieuwjaarsconcert uh, gehad. Het gaat er morgen weer aankomen. Een uh, gratis concert uh, in de agatha -kerk, uh, Hier in uh, Zandvoort. Roy? Ja, nee, zeker. En uh, dat gaat natuurlijk allemaal uh, plaatsvinden daar. En uh, ook te volgen natuurlijk op de Zandvoorts Media. Hè? Online, maar ook op het uh, televisie bij ZFM of CFM en uh, op de radio ook. Zeker. Nou, helemaal live uh, te volgen morgen. Maar je kan ook uh, naar de kerk gaan. Kerk is open om uh, twee uur en om um, uh, half drie beginnen ze met uh, zingen. Nou is één koor, of uh, nou ja, eigenlijk twee koren zijn uh, onlangs uh, samengegaan, Roy. Ja, de mannenkoor en de vrouwenkoor, ja, toch? De mannenkoor en de vrouwenkoor en dat is het uh, Zandvoorts uh, gemengd koor geworden. En uh, ja, daarvan is uh, de dirigent uh, Arjan van Dijk... En die was uh, vanmorgen uh, live uh, in uh, de uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort Toren. En onze collega's uh, die spraken met uh, Arjan van Dijk. U heeft een uh, hele mooie benaming achter uw naam staan. Wat, wat zijn je nou uh, Roy? Chormusicus. Chor Chormusicus. Ja. Wat houdt dat precies in? Ja. Nou, dat, ik, ik dirigeer koren, maar ik schrijf ook muziek voor koren. Dus ik ben breed uh, bezig met koren eigenlijk.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 een maand geleden. Dus dat is, en we hadden ook nog een kerstconcert tussendoor, dus we hebben twee programma's moeten uh, oefenen. Dus dat uh, was uh, ja, dat is zwaar werk, maar het is wel gelukt, dus morgen hopen we dat uh, tegenwoordig te brengen. Omdat het natuurlijk nieuw samengesteld, is, zei u net, uh, ja. ze hebben ze maar zes weken gehad om het hele concert met elkaar te oefenen. Ja. En uh, right. u zet van nu vol vertrouwen of, of heel zenuwachtig naar morgen?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 En hoe, een, hoe is het, uh, het, dit nieuwe uh, standwoord gemengd koor? Want dat was natuurlijk vroeger twee aparte koren. Ja, het was het Zandvoort Mannenkoor. En die hebben besloten uh, vorig jaar om uh, deze stap te zetten. Omdat weinig mannen aan lid waren. En dat is ook financieel moeilijk om een koor afrein te houden. Ja. En toen zijn er een advertenties geweest en mond op mond teruggegaan. En toen zijn er eigenlijk heel veel vrouwen een stuk of 25 uh, er afgekomen. Zo. En dat maakt in het koren met een koren meteen ook 55 leden. Dat is een enorme fijne klank. Wauw, dus dan kunnen jullie misschien ook een keertje meedoen met dat landelijke televisie korenbattle battle 55 leden. Dat zou kunnen, ja. Dat zou wel ja, heel mooi ja. zijn. Dat zou heel mooi zijn, ja. Maar daar droom ik maar nog niet van. Nee, nou ja, het droom is niet zo. Uh, een droom hier, is altijd droom. <laughs> ja. Maar uh, wordt het altijd heel goed bezocht, uh, het nieuwjaars. Uh, Concert? Ja, volgens mij, wat ik weet uit mijn tijd bij het Sands Mannenkoor, dat heb ik ook een tijd gedirigeerd, uh, is dat allemaal als ja, dus, dus Iets van 350 mensen zitten dan in de kerk. Oh jee, ja. Ja, ja want ja, 55 uh, koorleden die allemaal hun familieleden meenemen. Precies, dat gaat uh, ja, hard. Ja, dat hè? gaat hard dan. Ja, ja. Dat is wel heel slim ook eigenlijk. Om zoveel uh, op het programma te zetten, want dan krijg je natuurlijk ook heel veel bezoekers. Ja, zeker, dat is het idee.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 Maar... Nee, dan begint het concert. Ja, oh, dus, dus om je twee, moet twee echt, uur. Ja, ja. Ja. en het gaat om twee uur open, dus, dus ja. dan als moet je er bij wil zijn, moet je om twee ja. uur bij de kerk zijn. Ja, dus zorg dat we allemaal gewoon gezellig om twee uur daar bent. Je kunt altijd van een kopje koffie yes. bij Theo aan de bar halen. Oh nee, er is geen bar in bij Theo. Ik ben nu even in de bar. Nee, er is volgens mij geen ja. bar nee, nee. Ja, misschien aflopen. Ja, daarna. Ja, de... daarna. Ja. Da en hoe bent u tot de keuze van de van de liederen gekomen? Ben je een samenspraak met het, wat ze.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 Uh, ja, zeker. Dat is natuurlijk, uh, ja, wie weet krijg je daardoor weer nieuwe, ook enthousiaste leden. Ja, we kunnen nog wel wat, uh, wat leden gebruiken. Bij ja? de vrouwen of bij de mannen, ja. Welke stemmen hebben jullie de nog alte, nodig? Altijd in de, de, de tenoris, daar kunnen we zeker nog uh, stemmen gebruiken.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 En Kanaal 40 via Sigo en. Uh 1367 via KPN, Roy. Ja, en anders op YouTube ook uh, uit te zenden en op diverse uh, mogelijkheden. Ja, je hey. kan ook op de radio luisteren gewoon natuurlijk. Dat, dat ook, dat ook. Zeker. Ja, ik, na dat interview, hoe vaak heb ik koor gehoord? En nu moet ik heel vaak, doen. DJ Koor, Koor Draaier, koor, uh, Draaiorgel en nog heel veel anderen. Ja, DJ Hardcore. <laughs> hardcore. Hard, ja, <laughs> ook dat. Nou ja, helemaal goed. Uh, nou, het zit morgen vol koren uh, daar uh, in, uh, in de kerk. Uh, ja. Wordt een heel mooi concert. Dus uh, be there of uh, luister en kijk uh, live via de radio. Of via het uh, YouTube kanaal van uh, nieuwjaarsconcert uh, Zandvoort. Je ja. je het ook allemaal uh, live uh, volgen. Wij gaan zeker kijken en luisteren morgen naar het uh, nieuwjaarsconcert. Gratis aangeboden en uh, mede georganiseerd uh, door de gemeente Zandvoort. En de diverse koren. Nou, leuk. En opa-koor komt ook. Opa-koor? Ja. ja Oké, okay, nou, we, make, we maken het allemaal mee. Oh ja, dit is Fleming. Te samen met uh, Ronnie Flex een hele nieuwe single. Alles op gevoel. Hey. Veel te laat opgestaan, mijn allernieuwste al Nike's aan De deur niet eens op slot gedaan Een bijtje met een visje bij de kibbeling gaan, maar Je weet hoe dat gaat, en ze staat dus ik vraag naar de naam Zeg, hey, heb je plannen vandaag? Ga naar als en dan mee te gaan Mijn vrienden vragen, hey, wat doe je? Ik zeg, ik trek mijn eigen plan Als jullie me zoeken, sta ik met een biertje bij de pan. Ik doe alles op gevoel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 Van gauw, van gauw. ik moest komen van een afstand baby Ik kwam een heel eind voor de randstand. baby Komst op het leven in drankstand, Eet Met Flemming in die vijf tekst, Je het in de niet Haat op, hoor, moet een schudden uit je body Op vier, vijf die met zoeie right now Zit altijd voorin in die boy right now yeah. Ik doe alles op gevoel Ik heb geen idee, waar. ik ben Ja, en bij deze plaat kan je eigenlijk wel flauwe grap maken. Zoé, so, hey, wat was deze single goed. Uh, je hoorde uh, inderdaad uh, Ronnie Flex en uh, uh, uh, Fleming. En alles op gevoel samen met Zoé, so, hey, de zangeres uh, Taurayn. Uh, die uh, in uh, deze single hoorde, deze nieuwe single. Zo dadelijk de evenementen. Nou, er gebeurt weer heel wat uh, in het dorp, hè Roy? Ja, het is winter, maar er gebeurt genoeg. Zeker, nou dat hoor je zo dadelijk na deze van Phil Collins. Another Day in Paradise. Even weg uit Nederland en inderdaad naar een paradijs toe. Zou wel mooi zijn, hè Ja, toch? lekker. Ik verlang weer naar Curaçao. Heerlijk, dan? ja. Heerlijk. Ik, snap, ik snap hem helemaal. Je hebt helemaal gelijk. Jordan naar de Day in Paradise, uh, inderdaad de single van uh, Phil Collins. Het is uh, al lang half uur geweest. Tien over half uur. Tijd voor de evenementenagenda. Ja, en dat zijn de komende maand best wel veel nog in januari. Dus uh, daar ben ik blij, want het dorp slaapt in ieder geval niet. Um, ja, we hebben in ieder geval, de komende weken zal het uh, einde gaan uh, zijn van de tentoonstelling Zeeschilders in het Stadsmuseum. En ben je daar nou benieuwd naar, want ze hebben nog even veranderd hè, in de tussentijd, want ze hadden twee exposities daarvan. Ben je nou benieuwd geraakt nog steeds van die zeeschilders? Uh, ga vooral even kijken, want uh, in het Zandvoort Museum heb je die expositie zeeschilders nog. En het zijn mooie schilderijen die daar uh, hangen. En uh, het is uit, voortgekomen uit een corona-expositie die alleen de corona niet heeft gehaald. En uiteindelijk uh, niet meer. Terug was gekomen en dit jaar, of afgelopen jaar, was hij teruggekomen. En ja, nu is hij bijna ten einde, want dan gaan we er weer een andere tentoonstelling komen. Verder hebben we morgen natuurlijk de laatste dag van de ijsbaan. Uh, kunnen de kinderen tot vijf uur nog schaatsen op het Raadhuisplein. En daarna uh, pakken ze de boel weer in en dan zijn ze uh, dit jaar natuurlijk weer terug. En zometeen uh, Disco on Ice uh, natuurlijk. Niet te vergeten Disco on Ice 2024 met allerlei leuke dj's van de dj-school. Maar ook andere dj's uh, allemaal te bewonderen op het Raadhuisplein vanavond. En dat begint al om vier uur vanmiddag. Vanaf dus, uh, vier uur tot, uh, tot tien uur. Tot tien uur ben je welkom bij de ijsbaan. Verder, morgen natuurlijk, hebben we het al over gehad. Het nieuwjaarsconcert Allemaal Koren in het Agatha-kerk is gratis te bezoeken. En het uh, begint uh, niet om 8 uur, wat hier staat trouwens. Um, nou, in ieder geval... Het begint om half drie. Half drie begint het. En, um, en dan uh, is iedereen natuurlijk van harte welkom. Anders online, anders op de radio of televisie te, te kijken of te luisteren. Een half uurtje van tevoren aan wijzig. Dan kan je rustig een uh, mooi plekje gaan zoeken daar in de kerk. Verder heb je ook nog morgen Zandvoort Lacht. En dat is de Open Mic uh, Comedy Night. En um, dat wordt altijd georganiseerd in de Amsterdam Beach Hotel. En iedereen is van harte welkom vanaf 8 uur. Het kost wel een kaartje. Het kost wel uh, geld om uh, binnen te komen. En um, wat het kost, ben ik even snel voor u aan het opzoeken: 11 euro. En het is via de website uh, van uh, Zandvoort Lacht uh, te, te kopen. En wil je daar meer informatie over vinden? Op de Facebookpagina van het Amsterdam Beach Hotel is daar meer informatie over te vinden. Verder begint op 12 januari een speelgoedtentoonstelling in het Zandvoortsmuseum. Dan zijn de schilders opgeruimd en dan gaat er een speelgoedtentoonstelling uh, plaatsvinden vanaf uh, 12 januari. En uh, wilt u daar meer informatie over hebben? Zandvoortsmuseum.nl Daar vindt u alle informatie en openingstijden. Nou, wel helemaal goed. Mooi uh, dat het uh, ook weer plaatsvindt. Nieuwjaarsreceptie? Ja, die komt er ook nog aan. Natuurlijk de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. Niet alleen van de gemeente Zandvoort. Want de burgemeester gaat natuurlijk zijn nieuwjaarspeech daar houden. Want hij zit nu nog lekker op vakantie, geloof ik, zag ik op Facebook. En, en nu, om um, 12 januari, is het weer zover. In Nieuw Unicum, vanaf half acht tot half tien, zijn alle Zandvoortse organisaties en bewoners van harte welkom op het Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. Die eigenlijk uh, door en voor Zandvoort is wordt georganiseerd. En uh, de radio is er ook bij? Ja. Zeker, dat uh, wordt leuk en uh, we gaan ook tv-beelden maken, dus het uh, wordt helemaal uh, gezellig weer. Uh, verder uh, hebben we nog twee uh, agendapunten. In nieuw voor 14 uh, januari is er een uh, Michael Bublé-band, uh, uh, een nieuw van band aan het optreden bij Jazz in Zandvoort. Namens Johnny Rosenberg, bekend van het Rosenberg-trio, uh, komt uh, langs in theater de Krocht en uh, Jazz in Zandvoort. Uh, gaat weer een uh, spektakel worden. Allerlei uh, Michael Bublé hits uh, komen langs, dus zeker de moeite waard. En wilt u daar meer informatie over hebben? Dat kan via jazzinzandvoort.nl. En daar vindt u informatie en kunt u ook zien hoe u kaartjes kan bemachtigen. zondag 14 januari. Schrijf hem op. Schrijf hem zeker op. En tot slot: Kinderdisco Nieuwjaarsgala. In uh, het uh, nieuw het Clubhuis achter de kerk uh, vindt dat plaats. Bij het uh, Kerkplein. En um, ja, gaat de Kinderdisco weer plaatsvinden. Uh, en vanaf vijf uh, uur zijn de deuren open. En er zijn uh, diverse tijdscategorieën. Uh, gemaakt daarvoor. En uh, wilt u daar uh, wat meer informatie over hebben. En wilt u uw kind opgeven. Dat kan via een uh, website. Dat kan via DJ School. Beat en daar kunt u uw kind uh, opgeven. En dat was hem weer. Tot mooi de volgende keer. Dankjewel Roy. En uh, net als uh, ja, vanavond en vanmiddag. Uh, bij de Disco On Ice. Heb je dan ook uh, Maxime. Die uh, zorgt dat uh, alles uh, helemaal goed uh, gaat komen. Met uh, de Disco. Uh, dus ook bij de protestantse kerk. Wederom een uh, disco-gelegenheid voor uh, de jongeren hier in Zandvoort. Uh, Dat was inderdaad de evenementenagenda met Michael Words Bublé. Die 14 januari komt, althans niet Michael you Bublé... maar I wel het uh, ja, eentje van het Rozenberg-trio. Ja, Johnny mooi, Rozenberg. Mooi concert. Zeker. You know how I feel... Breeze drifting on by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 Die is zeker achter elkaar passen. Als eerste Michael Bublé en Feeling Good. En uh, daarachteraan uh, Loose Control. De nummer 1 uit de top 40 uh, op dit moment, uh, Roy. Dat was uh, Teddy Swims. Yes? Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Oké, okay, nou ja, ja. ja. Ik zat, uh, ik zat nog even na te genieten. Oh <laughs> ja. ja, was dat dat? <laughs> Nee, Marco, zie jij Marco Deen nog wel eens? Want hij heeft natuurlijk uh, tegenwoordig druk ja, met uh, de landelijke wel. politiek. Ja, toevallig wel. En, en dan zie je hem op de markt lopen. En dan iedereen hem aan Als jasje trekken. Die man, ik denk dat hij ineens tijd heeft om boodschappen te doen. Want daar wordt overal aangesproken. Ja, is in één keer een bekende Nederlander ja. geworden ook. Hè, ja, natuurlijk. eigenlijk wel. Ja. Namens uh, de PVV uh, in uh, de Raad... Uh, de raad, zegt ik al. In de Tweede Kamer terechtgekomen. Ja. En uh, ja, hoe is het met zijn raadswerk uh, eigenlijk? Is uh, dat nog uh, te combineren of hoe werkt dat? Ik, ik, heb, het idee, ik heb vernomen dat uh, zowel raad, zijn raadswerk als uh, de provinciewerk uh, neergelegd gaan worden. in Oké, oké. Okay, okay, maar ja. Uh, ja, nog even, even afmaken waar hij mee bezig is. En dan uh, helemaal volledig op de Tweede Kamer. Ja, inderdaad. Want uh, ja, ze zijn natuurlijk nog druk bezig met de formatie. Zeker, laten we hopen dat het allemaal gaat lukken. Minister hoor. Deen voel ik aankomen. Minister Deen ja. van Volkshuisvesting. Bijvoorbeeld. Je weet het maar nooit. Nou ja, oké. Okay. Mr. Deen, die heeft ook een favoriete plaat. Ja. En nou is daar een lijst van uitgekomen van alle nieuwe Tweede Kamerleden... wat hun favoriete muziek is. En van Marco, onze eigen Marco Deen, is het André Hazes. En zij gelooft in mij. Marco, speciaal voor jou deze André Hazes.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 Vrij, want ze weet. Dit gaat voorbij. Ik schrijf mijn eigen lied totdat iemand mij ontheugt en ziet dat in iedere van mijn zons geniet. Ze vertrouwt op mij.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 Vertrouwt op mij Ze gelooft In mij André Hazers De favoriete plaat van onze eigen Marco Deen En zij gelooft in mij en wij gaan alweer op naar het uh, derde en laatste uur, hoor. Ja, nee, zeker. En dan gaan we nog naar Pit Report, neem ik aan. Ja, naar Rindel Dan straks in Beverwijk. En uh, nog veel meer uh, deze Zandvoort op zaterdag. Lekker blijven luisteren dus naar de Zandvoortse Radio. En de heer Clapton en Change the Wilt is de laatste voor vieren. We I reach the stars, I'm one down to you